Elf uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. Zo'n 500 mensen van sociale werkplaatsen of vanuit de bijstand... gaan bij PostNL werken als part-time postbode. Sociale werkplaatsen worden verantwoordelijk voor de opleiding en de begeleiding. Tegen Goedemorgen Nederland, op Radio 1, zei PostNL dat bezorgen van post en pakketten... heel geschikt is voor cliënten van sociale werkplaatsen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 Noord-Korea zegt dat het opnieuw een belangrijke militaire telefoonverbinding met Zuid-Korea heeft verbroken. Daardoor loopt de spanning tussen de twee aardsvijanden verder op. De landen communiceren via de lijn over het heen en weer reizen van fabrieksarbeiders van het Kaesong-industriecomplex net over de grens in Noord-Korea. Pyongyang is verbolgen over militaire oefeningen tussen Zuid-Korea en de Verenigde Staten en nieuwe VN-sancties. Die werden opgelegd na de Noord-Koreaanse kernproef van 12 februari. Eerder verbrak Noord-Korea al een hotline met het Rode Kruis. Zangeres Sugar Lee Hooper is in 2010 overleden door Medische fouten. Dat heeft het Haagse Bronovo ziekenhuis... waar ze werd verpleegd toegegeven na een bericht in de Telegraaf. Daarin staat dat een combinatie van een ruggenprik en een narcose... de zangeres fataal is geworden. Het ziekenhuis heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden van de zangeres... die eigenlijk Marja van der Toorn heette. Ook is een schadevergoeding uitgekeerd... De weduwe van Julie Hooper is geschokt door de conclusies uit het onderzoek naar de doodsoorzaak. Schandalig en heel erg voor mij en onze twee kinderen en al onze kleinkinderen. En natuurlijk voor Maya de fans.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 VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. De politie is je beste vriend. Was je beste vriend, moet ik misschien zeggen. Want eind jaren negentig was het de slogan van de baan. Er wordt weer gehandhaafd, er worden weer bonnen uitgeschreven en bekeurd. En wie scheldt op een gezagsdrager, krijgt een boete. Julian Rood schreef een boek over de politie met de titel... Wat is er mis met gezag? Het Politieke Forum Midweek Den Haag breekt zijn hoofd over wie Rutte II nog wil helpen bij het verkrijgen van een meerderheid in de Eerste Kamer. En Jankobe Seuninga zet de gedichten van Louis Couperus op muziek. Een vleugje Fien de, de secle, van de voormalige punker. Allemaal digitaal te volgen. Surf naar de de postmarkt is op drift. Bij TNT Express verdwijnen de komende jaren 4.000 banen. Tegelijkertijd is PostNL van plan 500 arbeidsgehandicapten aan te nemen. Dat klinkt tegenstrijdig, maar is dat ook zo. Dat vraag ik aan de voormalig verkenner van de postmarkt, Ruud Vreeman... tegenwoordig onze schaduwminister van Sociale Zaken. Dag, meneer Vreeman. Dag. Laat ik beginnen met PostNL. Daar worden 500 werknemers van de sociale werkplaatsen in dienst genomen. Waarom denkt u dat PostNL kiest voor deze mensen? Oh ja, er staat dus in, de, in het regeerakkoord uh, een, een, uh, een quotering. Er is gezegd, van, wij, wij gaan de sociale werkvoorziening uh, terugbrengen. En wij gaan aan werkgevers vragen om uh, een vastgedeelte van hun personeel te laten bestaan uit arbeidsgehandicapten. Daar is een hele discussie over. Dat willen werkgevers liever niet. Want die willen dat meer in eigen hand houden. En ik denk dat PostNL zegt, ja, vooruitlopend op die, dat debat... Uh, vind ik het uh, goed, en uh, ook gezien de kwaliteit van die mensen, om uh, uh, die mensen gedetacheerd bij ons te laten werken. Dus PostNL wil eigenlijk de Haagse overheid helpen? Ja, nou ja, het is in zijn algemeenheid wel een, uh, een, een tendens in de sociale werkvoorziening dat er uh, heel veel wordt gewerkt met gedetacheerde werknemers. En je hebt de sociale werkvoorziening zit natuurlijk iets in van een, een, een zekere beschutting voor mensen met lichamelijk of geestelijke uh, handicap. Ah, ik weet bijvoorbeeld uit bij Tilburg, waar ik zelf dan woon, dat daar ja, honderden mensen bij, bij verschillende bedrijven gedetacheerd zijn. En ook ja, heel langdurig daar als een gewone werknemer mee functioneren. En detacheren betekent dat PostNL geen sociale lasten moet afdragen? Ja, nou ja, ik weet niet precies wat, wat, wat zij, wat zij overeenkomen met die sociale werkvoorziening. Maar er, daar moet natuurlijk een betaling tegenover. En ik denk dat dat gewoon wel de normale kosten zijn. PostNL neemt dus mensen aan. En tegelijkertijd is er het nieuws over TNT Express. Daar worden 4000 banen geschrapt. Hoe ja. is dat te rijmen? Nou ja, kijk, er zit natuurlijk in die, in, die, in, die, in die postmarkt... is er natuurlijk de, de hoofdtendens die een gevolg is van de hele internetwereld. Dus het schrijven van brieven uh, is natuurlijk sterk teruggebracht. En daarvoor in de plaats is het dus een neergang van, van, van, van, van, van het postvolume. En daar staat een... Uh, opwaartse beweging naar de, uh, de pakjes... omdat natuurlijk via internet ook heel veel gekocht wordt. Ja, maar TNT-express moet het toch hebben van de pakjes? Ja, nou ja, ik denk dat er gewoon een soort inschatting is van de markt... in hoeverre zij... Het uh, gaat over een bedrijf met een gigantische hoeveelheid werknemers... Een, een inschatting dat uh, die ontwikkeling niet zodanig is dat ze daar genoeg uh, volume voor hebben om die werknemers te handhaven. Want de arbeidsvoorwaarden van de bezorgers die worden steeds slechter. Ze moeten meer pakketjes in minder tijden voor minder geld rondbrengen. Is dit nog wel een sociaal bedrijf? Anders gezegd, is dit nog een sociale zaak? Nou ja, dat is wat waar ik toen waar ik twee jaar geleden heel erg mee bezig ben geweest. Is dat de dat die, die, die klassieke, gerespecteerde postbode, zou je kunnen zeggen, die in de buurt kennen en de wijk kennen. Is door die hele liberalisering van die markt uh, voor een deel veranderd in een parttimer of iemand die uh, gepensioneerd is of een student. En wat toen uh, heel erg speelde en waar ik me dus sterk voor had gemaakt, overigens met de minister Kamp en met met uh, staatssecretaris bleken. Dat laten we zeggen arbeidsvoorwaardelijk aan die uh, uh, onderkant van die arbeidsmarkt, dat het op orde moet zijn. Er werd iemand betaald naar stukloon, er werd uh, laten we zeggen, mensen moesten thuis uh, sorteren. Ja, toen hebben wij dus gezegd, ja, je hoort eigenlijk per se je auto te hebben, minimaal, in ieder geval het minimaal Je hoort de vakantie toe, je hoort verzekerd te zijn. Je hoort een goede fiets te hebben, je hoort een goed pak te hebben met deze koude. Weet je dat, maar ja, daar is, daar, is, daar is een beweging geweest door die concurrentie, dat het allemaal naar beneden is gegaan. En uh, ja, ik vind zelf, als je dus een, uh, discussie dus nu met, met de schoonmaker is... ...sector van deze, deze mensen die vrij hard moeten werken voor eigenlijk een, kar, een karig loon... Ja. ...dat je daarvoor moet zorgen dat er in ieder geval een bodem in ligt die fatsoenlijk is. En is dat gelukt toen bij de postmarkt? Ja, nou ja dat is toen gelukt omdat uh, daar dus uh, door de Tweede Kamer steun is gegeven aan... ...dat giet toen om 30.000 mensen die dus niet bij uh, TNT werkten... ...maar bij Sante bij die andere bedrijven... ...30.000 mensen met een baan van 5, 6, 7 uur per week is toen, is toen uh, gelukt dat uh, de overheid heeft gezegd... daar hoort het niet een loon in ieder geval betaald te worden. Als je nu al deze problemen ziet en hoort... en ook de creatieve oplossingen, ja. hè, die, die arbeidsgehandicapten. om maar zo min mogelijk sociale lasten mogelijk te betalen... was dan die privatisering van de postmarkt wel een goed idee? Ja, dat is natuurlijk een hele fundamentele uh, vraag. Kijk, die, die technologische ontwikkeling die is dus onafwendbaar. Hè. Die kun je kunt dus... Uh, Zeggen van, uh, zou het leuk vinden als mensen weer drie gingen schrijven. Nou ja, ze doen het nog met uh, Kerst en Oud en Nieuw een kaart sturen, zou ik maar zeggen. Maar dat is gewoon, die hele mailtraditie, die is gewoon natuurlijk dominant. Dus dat is een, een onafwendbaar iets. Maar daarvoor hoef je andere... nog niet te privatiseren natuurlijk. Nee, dus je had ook kunnen zeggen van, nee, wij vinden dat een, een publieke zaak. Je had kunnen zeggen, en energie, en de wereld van de post. En een aantal van die dingen had je ook kunnen zeggen. Wij willen dat als een overheidsbedrijf uh, laten bestaan. En dan had je natuurlijk, laten uh, zeggen, de, de, de concurrentie en de effecten van concurrentie zijn aan de ene kant, dus zeker het drang naar efficiëntie, dat kan ook positief zijn. Maar heeft ook wel de neiging om, laten zeggen, de arbeidsvoorwaarden van de mensen onder geweldige druk te zetten. En dat is. Ja, in die afweging had je ook kunnen misschien uh, om het een publieke zaak te laten zijn. En wat zou u hebben gezegd bij die afweging? Ja, ik vind eigenlijk dat energie en post en communicatie, dat je daar, daar zou ik het publiek domein laten zijn. Heeft het nog, uh, en dat lijkt me niet onbelangrijk voor de mensen die uh, misschien nog een brief krijgen... nog, nog ja, mogelijk problemen voor het bezorgen van de post? Al deze situ nou, uh, het aannemen van arbeidsgehandicapten, het uh, schappen van banen bij TNT. Express. Nou, ja, ja, ja, goed, dat is, is voor de ene zet is dat natuurlijk bij, bij die schappen van banen is natuurlijk gewoon een sociaal is een sociaal probleem. Maar daar moeten vakbonden zullen daar natuurlijk heel erg op inzetten om gewoon ontslagen tegen te gaan en mensen van werk naar werk te doen. Dat is natuurlijk uh, cruciaal. Die, die, die, die gehandicapten, dat, die zullen vaak ook in distributies werken. Als dat gewoon goed begeleid wordt, is het mijn ervaring is dat die mensen het ontzettend leuk vinden om gewoon onderdeel van een bedrijf te zijn. Wij we bij de gemeente Tilburg een heel aantal van die mensen werken in de kantine en in de postbezorgen. Nou ja, die voelden zich gewoon werknemer van de gemeente. En, uh, en, en als zodanig was dat geweldig veel beter, ook omdat ze uh, uh, redelijk beloond werden, was dat geweldig veel beter dan natuurlijk dan thuis zitten. Ruud Vreemans, schaduwminister van Sociale Zaken, hartelijk dank. Ja, ja, ja. Ja, de, de Matthäus Passion, het meeste werk van Johan Sebastian Bach. Dat wordt deze, die wordt deze week voor de Pasen natuurlijk op vele plaatsen uitgevoerd. En als u er toevallig bij bent, kijkt ineens of er ook een beenviool bij zit. De viola da gamba. Hij valt vooral op in de aria Com Zeus' Kreuz. Voor nadere verdieping ging verslaggever Robert Jan Boy naar Muse Sacrum in Arnhem. En daar werd gerepeteerd door onder meer gambist Ralph Rousseau. Dat is goed, hier die, uh... Kinderen komen gewoon kijken. Die komen, nou, die, dat doet hij ook altijd. Die zorgt altijd kinderen bij de repetities en bij de... Ja. Uh, en morgen ook bij de repetitie in Apeldoorn. Um, uh... Wat leuk allemaal. Ja, is goed, hè. Is We leuk. staan hier in de concertzaal. We uh, kijken vlakbij ja. het podium. Ja. De zaal is natuurlijk helemaal leeg. Je ziet de rode stoeltjes hier, volkomen leeg. Ja, een paar mensen zitten te kijken. De, de, de solisten ja. en, en sommige koorleden zitten te kijken, ja, ja. Op het podium is Dirk eh, Joop Schets... bezig met eh, het instuderen van de Christuspartij, hoorde ik jou ja. net eh, ja. zeggen. En de kinderen kijken. En vroeg Rousseau pakt hier voor mijn ogen... De Fiona uit, ja. de Kamba uit. Even, want het is een... En jij moet zo meteen... Ik de gaan partij genoegen, dan. Precies, we zullen repeteren. Het is nooit precies wanneer. Het is een, een ja. schema wat natuurlijk een beetje flexibel moet zijn. Ja, ja, ja. Maar het zal niet langer duren. Dus we gaan hem even laten opwarmen. En dan uh, gaan we kijken. Ik dan spreken we over elkaar zo. Uh, ja. Succes. Dank je wel. Duidelijk is te zien dat uh, Ralf de Viola da Gamba tussen zijn benen klemt. Het is een soort cello-achtig uh, apparaat. Met... De tussen een gitaar en een cellen, zeg dus maar, heel kort. Ja. Ja. Ja. Goed, nee. ik ga een beetje, ik ga een beetje Ja, ik zal je Kijk even niet storen. Eens, uh, ja. Kijken waar we zijn, maar het valt wel mee. Hallo kinderen. Hallo. Hallo. Wat zitten jullie hier gezellig op het podium, zeg. Ja. Hoe is dat? Ja, heel leuk. Het is gewoon ja. heel mooie muziek en zo. Het is gewoon ja, heel mooi. Op... Het is wel heel leuk om hier te zitten. Wat heb je al ontdekt? En, ja, eerst leek het mij niet echt leuk, omdat ik het nog nooit had gehoord. Maar nu vind ik het wel mooi. Ja, het is heel mooie muziek en je hebt van allerlei soorten instrumenten. En sommige instrumenten ken je nog niet en dat ja. beluister je nu en dan vind je het toch heel mooi. Ken je dat instrument wat je nou hier ziet, van Ralf? Een um, viola da gamba, ken nee, je dat? Die ken ik, nee, die ken ik niet. Nou, moet je maar even gaan luisteren. Ja, dat zal ik doen. Wat vinden jullie van dat instrument? Heel mooi. Waarom? Ja, omdat het heeft mooie klanken. Dus je hebt heel veel snaren om uit te kiezen. En je hebt de stok die je helemaal anders vasthoudt... waardoor je de, de haren van de stok vasthoudt. Kun je hem even zien trouwens, hè? Je kunt de haren van de stok vasthouden. Het is niet het hout, maar je houdt de haren vast. En dat wil zeggen dat je terwijl je speelt, iedere noot heeft die haar, die haar, vinger net een andere stand. Waardoor je dus of zo speelt, of zo, of zo, of zo. Iedere noot is net een heel klein beetje anders. Als je dus niets doet, als je geen aanspanning hebt, dan krijg je dit. En als je hem helemaal aanspant, dan trek je hem dus helemaal open hier. Dan... Een heel ander geluid. Je kunt gewoon Je kunt gewoon, je kunt gewoon, je kunt gewoon uh, Gitaar. En de moni Ask, nicolium, selenium, en HDN, en aluminium. En nickel-nidium, en uranium, en Aan En ANEM, RUTHENIUM, URANIUM, UROBIU. Oké, okay, enzovoort. Dat is even de... ja. <laughs> <laughs> dit is een. Dit gaat is het een, nog, Ralf? Ja, het uh, gaat. Ja. Dit, dit is. Dit is uh, de luid, het was natuurlijk de voorloper van de gitaar. Het is een soort familie van de gitaar. Ja. En die je dan met de strijkstok bespeelt. Ja. Met name die akkoorden. Ja. Het is natuurlijk een soort geluid... Wat, waar mensen een soort middeleeuwse associatie bij krijgen. Iets wat, ja. wat oud is. En, het ziet er, het, en dat heeft ook met dit stuk te maken. Het is natuurlijk een heel fysiek stuk. Het is een heel hard werken. Waarom? Gewoon fysiek hard werken. Omdat je steeds met die strijkstok van de hoogste naar de laagste snaar moet. Ja. Waardoor je enorme uh, uitslagen maakt met je rechterarm. En dat ziet er natuurlijk redelijk indrukwekkend uit. Waarom zit het instrument eigenlijk in de Matthäus persoon denk je? Uh, nou, ik denk dat... Bach is natuurlijk iemand die heel zorgvuldig keuzes maakt en goed nadenkt over, over uh, instrumenten. En hij wilde natuurlijk tot uitdrukking brengen... De, de, de moeite die het kost om dat kruis, kruis over die straten te slepen, te sleuren. Um, en dat is wat ik hier wat ik moet horen. Die, die solo moet niet heel, zeker in het begin, niet heel makkelijk klinken. je moet juist iets moeizaams hebben, iets zwaars. Iets, iets, iets. En sommige van die akkoorden die ik speel uh, heb, bijvoorbeeld... Uh, ja. Zo'n akkoord is fysiek niet mogelijk op een cello. Dus dat kun je niet op een ander instrument spelen. Dat moet je op een viola de gamba spelen. Dus, dus Bach heeft heel bewust gekozen... ik wil daar dit instrument, die klank hebben. Jij bent bijna de vlees geworden... viola de gamba aan het worden, volgens mij. Nou ja... Uh, een groot uh, promotor uh, daarvan, toch? Ik, ik doe, ja, ik, ik doe mijn best daarvoor. Ja. Ik, ik vind het een heel, heel bijzondere klank. En, en Een hele rijke klank. En... en, en het is natuurlijk een instrument wat een bepaalde zangerige kwaliteit heeft. Ja. Een bepaalde uh, wat, wat van me ook vond altijd dat het dik bij de menselijke stem kon komen. Nee. Dus ja, dan kun je ook zoiets doen als dit. De je... Sound of Silence sound van, of van the the the of Simon the Simon Garfunkel. Dat, dat, dat is helemaal niet vreemd, voor mij tenminste niet, om dat te doen. Omdat het ook die zangerige kwaliteit zo mooi... Uh, en de tweestemmigheid, dus de meerdere snaren tegelijkertijd aanstrijken... zo mooi uit, uh, aan de orde komt. Hoe lang speelt u het instrument al? De Kamba speel ik nu 16 jaar. Oké, okay. Nou, heel fijn dat jullie er waren. Moet je luisteren. Als je meer wilt weten over... Zijn jullie wijzer geworden, jongens? Ja ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Wat blijft nou hangen? Alles. Alles. Alles. Nee? Dank je wel. Applaus van groep 8 van de Albert Schweitzer School in Didam... voor gambist Ralf Hoeso. Hij is vanavond te zien in het televisieprogramma De Tiende van Tijl. Dat gaat dan helemaal over de Matthäus Passioon... en die beenviool, die viola da gamba dus. Tegenwoordig gaat het behalve over de Matthäus Passioon... ook heel veel over de Harlem Shake. Maar vroeger had je de Harlem Shuffle. Zeker, shake, shake a tail, tail bij de. met een nummer dat uh, gedeeltelijk gearrangeerd is... door Barry White, weet je wel, die man met die heulen zwaarste. De Harlem Shuffle. De het was bekend bij de politie dat we dat gingen doen. Dat hadden we door, want overal reden busjes van de mobiele eenheid. Die busjes reden ons net voor. Toen ontwikkelde zich daar net die slag met die ME'ers... Die waarbij ze verjaagd zijn... Die waren gewoon met te weinig, zeg maar. En totaal overvallen en gedes, gedesoriënteerd. En ja, net zo spontaan begonnen toen mensen die, die straten, uh, straten open te breken. Of stoepen, stoep, want de straat is asfalt. En toen ontstond ook dat geluid, wat in mijn herinnering nog steeds heel, heel bepalend is voor het weekend... van dat getik van die klinkers die op andere klinkers uh, uh, gegooid werden. Al politicus, al politicus Wijnand Duivendak over de kakersrellen in de jaren 80. In die tijd was de Nederlandse samenleving wars van autoriteit. Waarin de 50e jaren oma Gent nog werd gevreesd... was daar 30 jaar later nog maar weinig van over. Hoe wordt er vandaag de dag tegen de politie aangekeken? En is dat imago terecht? De documentairemaker en filosoof Jurgen Rood... ging op onderzoek uit en hij schreef er een boek over. Wat is er mis met gezag? Jurgen Rood zit hier. Goedemorgen, meneer Rood. Goedemorgen. U hebt voor uw broek praktijkonderzoek gedaan bij de Amsterdamse... Politie. Hoe ja. is dat contact ontstaan? De politie vroeg uh, een paar jaar geleden om buitenstaanders voor een bijzonder project. Anderhalf jaar lang mensen die net afgestudeerd waren, helemaal niet in politiekunde, maar in andere van sport. U bent later gaan studeren? Ik ben later uh, filosofie gaan studeren. Ik was al filmmaker. En ik heb gesolliciteerd daar. En ik werd aangenomen als een van twaalf buitenstaanders die vrij onderzoek konden doen. En dus ook uit, wat voor onderzoek? In uw geval? Um, ik heb gekozen om, om het politiestraatgezag te bestuderen en hun imago. En um, zij, <coughs> zij wilden zich openstellen en... en zeggen van laten we eens mensen met een totaal frisse blik laten kijken naar wat ze aantreffen. En ik ben dat uh, straatgezag gaan bekijken omdat ik in de krant las, gewoon als Amsterdammer, dat het daar heel slecht mee zou gaan. De politie heel weinig gezag meer zou hebben. Dat las u in de krant, dat hoorde u op radio en televisie. Uh, het schrijft u in Klopt. uw boek. En u bent eerst mee geweest in het centrum uh, van Amsterdam. En daar viel het wat u betreft nogal heel erg mee. En toen dacht u, dan moet het misschien ernstiger zijn in de buitenwijken. Uh, ja, dit is de korte samenvatting. Ja, ik ben in, uh, in, op alle wijken enzovoort uh, uitgebreid mee geweest. Maar ik heb inderdaad uitgebreid onderzoek gedaan in Centrum en Amstelveen. En vervolgens heb ik nog eens een keer uitgebreid onderzoek gedaan... in een aantal andere wijken die, waar de politie het lastiger heeft gehad. Ja. En was dat ook zo? Had de politie het daar ook lastiger? Het bijzondere was, ik vat het even heel kort samen... het bijzondere was, wat mij meteen al opviel in het begin was dat ik dat gezagsprobleem op straat eigenlijk niet tegenkwam. Dus ik ging daar mee zitten, mee rijden, mee fietsen enzovoort... in de overtuiging van, ja, ik zal dat behoorde straatgezag wel zien. En ik kreeg het niet te zien en eigenlijk kreeg ik iets heel anders te zien... dat ze met een nogal groot vanzelfsprekend gezag hun werk konden doen. Het zelfs een... in Amsterdam dus? Nou, zelfs in Amsterdam. Ik was alleen maar in Amsterdam... Maar... Um, Um, maar goed, dan, dan, dan gaat het erover dat het een, ja, een, een stad is die... Nou, dan moet je er meteen bij zeggen. Kijk, ik ben, uh, ik ben eind 50. Ik heb nog een politie meegemaakt die uh, gewelddadig was... en waar je bang voor was. En ja? daarna veranderde de politie in een beste vriend. Deze politie is weer anders. En hun vorm van gezag, dat vond ik een nieuwe vorm. Die ben ik nogal uitgebreid gaan beschrijven. Um, zij, zij doen iets waar met, heel veel met praten... Een beleefde, vriendelijke politie die ook optreedt. Ik heb dat uh, communicatief gezag genoemd. Voor mij was dat nieuw. Ja. Gaan, met de overtreder gaan ze eerst een gesprek, ze leggen wat uit. Ze zijn ook bereid om alle beledigingen tot zich te nemen, tot op uh, zekere hoogte? Dit is niet helemaal <laughs> waar. Uh, het is standaard praktijk in, uh, bijvoorbeeld in die wat ik de lastige buurten noem... dat er geen beledigingen worden geaccepteerd. Ja, nou, nee, ik bedoel, maar de, um, je, moet, je moet zeker van je baas veel, veel bonnen schrijven. En dat soort dat keken, is geen belediging, nee, maar homo ja. is een belediging, uh, ja. bijvoorbeeld... Um, wat je daar veel ziet, is dat uh, jonge mannen protesteren tegen de politie... en dan tussendoor zeggen, ik heb u niet beledigd. Dit mag ik zeggen, ik heb u niet beledigd. Dus die weten ook heel goed dat ze, dat ze niet een echte belediging mogen zeggen. Was u vroeger in de jeugd? Was u toen gezagsgetrouw? Nee, ik was helemaal geen politievriend en ik heb op een bepaalde manier meegedaan aan de anti-autoritaire revolte... die zich bij mij op de middelbare school afspeelde. En in het ouderlijk huis ook, ja. Ik was anti-autoritair. En dat is er ook in het beledigen van politieagenten? bijvoorbeeld Nee, ik was, nee daar zag ik helemaal niks in. Het, uh, het was uh, geweldloos anti-autoritair. En de politie vond ik helemaal onbelangrijk daarbij destijds. Dus u moet, uh, voordat u met dat onderzoek begon... Uh, ja, niks hebben, niks hebben misschien met, met gezag en autoriteit. u dacht, nou... Um, Zal er niet veel zijn bij de politie? Ik dacht, de politie is er kennelijk niet goed aan toe, want dat las ik in de krant. Um, met gezag en autoriteit dacht ik langzamerhand... volgens mij zijn we misschien wel iets te ver doorgeslagen in het anti-autoritaire denken. Maar dat dacht ik als, ja, als burger, als Amsterdammer... en dat ben ik eigenlijk uit gaan zoeken aan de hand van na aanleiding van dat politieonderzoek. En ik denk dat dat zo is. En u bleef niet uh, bij het Blauw op straat. U bent ook naar de politieacademie gegaan. Uitgebreid, ja. En wat zag u daar? Ik dacht om meer van politie... Het gaat steeds over hun straatgezag. Dus over de hele praktische situaties van de politie zegt... Wilt u stoppen? En de vraag, stop de burger dan? Of zeggen ze doei of zo. Uh, het antwoord is ze stoppen, overigens. Ik wilde precies kijken hoe ze dat leren. En daarom ben ik naar een, een klas studenten gegaan... die net aankwam, dat zijn 18-jarigen, 20-jarigen, dat zijn burgers. En na drie maanden school staan die op straat in politieuniform... en moeten dan een zeker gezag hebben. Ja. Dus ik dacht, als het zo heel slecht is met politiegezag... moet het bij hun het allerslechtste zijn... want ze hebben nog maar drie maanden school... Dus ik heb hun in hun eerste zes maanden gevolgd en gefilmd. En ik las dat ze gezag hadden, hè? Ja, heel snel. Dat verbaasde mij hoe snel zij eigenlijk hun werk konden doen... en met hoeveel gemak. Ze konden een beetje moeilijk nog met die draagbare computertjes omgaan... om kentekens op te zoeken en namen op te zoeken. Maar eh, dat was ook het enige. Want mensen ge geloofden hen en, en ja, namen aan dat die bekeuring terecht was. Ja, dat, dat als, als ex-anarchistische Amsterdammer verbaasde mij dat... Uh, met hoeveel vanzelfsprekendheid zij konden doen wat ze moesten doen. Het heeft heel veel te maken, denk ik, met hun aanpak die ze geleerd hebben... die verbaal en vriendelijk is. En het heeft heel veel met de uitstraling van het uniform te maken. Die is groot, van het politieuniform. Hoe ontstaat dan het beeld dat de politie op straat... ja, dat gezag, dat is toch nog steeds tanende? Dat denken veel mensen. Ja, nou, dat is een beeld wat, um, wat geschreven wordt. En wat, er is wel degelijk iets aan de hand, volgens mij. En daarvoor, mijn boek bestaat uit drie delen... en deel twee stelt zich deze vraag. Ja. dat is eigenlijk de moeilijke vraag. Ik denk dat het een combinatie is van verschillende dingen... Ik krijg de indruk dat eigenlijk al het andere gezag tanende is. Het overheidsgezag, het gezag van wat vroeger ook zelfs een buschauffeur of een leraar had. En dat het de politie is die van al die groepen degene is die het eigenlijk heeft... omdat ze een nieuwe stap hebben gezet. Um, volgens mij ligt de politie op gezagsgebied voor op de, de rest van de overheid... Eenvoudigweg omdat ze gedwongen zijn in de praktijk... om naar nieuwe manieren te zoeken. En uw derde gedeelte gaat over mogelijke oplossingen. Ja. Hoe krijg je het gezag weer gezaghebbend in Nederland? De belangrijkste stap daarbij is volgens mij... als we het over gezag hebben... kijken we de hele tijd alleen maar naar gezagsuitoefening. Maar gezag is eigenlijk een relatie tussen een uitoefenaar en gezagstoekenners. Ik heb het de hele tijd over de politie en de burgers. En ik denk dat wij, ik ben ook een burger... als burgers een grote stap te maken hebben. Dat we het ons te makkelijk zijn gaan maken... als anti-autoritair geworden burgers. En dat we een nieuwe stap moeten zetten op gezagsgebied. Ja, maar dat lijkt me nou het meest lastige wat er is. Het is ook lastig, ja. Om burgers met z'n allen ervoor te laten zorgen... dat ze weer in het gezag geloven. Um, ja, maar in het gezag geloven bestaat voor een deel uit in het zelf vrijwillig aanvaarden van gezag. Daarmee aanvaard je niet een autoritair of gewelddadig gezag. Dat moet je zeker niet doen, moet je zeker niet terug naar... Maar het idee, de politie is eigenlijk van ons. De politie is eigenlijk een vorm van zelfbestuur of zelfregulatie. Het is niet een alien die zegt, je mag dit niet en dat niet. Het heeft een hele goede reden... Eigenlijk de belangrijkste reden, denk ik, um, om dat gezag, uh, een vrijwillig gezag te aanvaarden, is dat wij te veel ruimte hebben gemaakt voor het recht van de sterkste. In onze anti-autoritaire maatschappij of gezagsarme maatschappij is te veel ruimte gekomen voor eenvoudigweg recht van de sterkste. Interessante theorie. Jürgen Rood beschrijft hem in het boek Wat is er mis met gezag? Hij is filmmaker, hij is filosoof en dus ook schrijver. En het boek ligt vanaf vandaag in de boekhandel. Hartelijk dank. Oké. Okay. Tot 12 uur nog, Midweek Den Haag over de Haagse actualiteit, uiteraard. En gedichten van Couperus op muziek. Na het nieuws met Jan van der Butten. Radio 1, het NOS-journaal. De nachtwacht wordt vandaag teruggehangen in het hoofdgebouw van het Rijksmuseum. Het schilderij van Rembrandt ging de afgelopen negen jaar in de Philipsvleugel vanwege de verbouwing van het museum. Het schilderij komt te hangen op zijn oude plek aan het einde van de eregalerij in de nachtwachtzaal. Het Rijksmuseum gaat op 13 april weer open voor publiek.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 Zangeres Sugar Lee Hooper is in 2010 overleden door Medische fouten. Het Bronervo ziekenhuis waar ze werd verpleegd in Den Haag erkent dat. Het ziekenhuis reageert op een bericht in de Telegraaf. Daarin staat dat een combinatie van een ruggenprik en een narcose de zangeres fataal is geworden. Het ziekenhuis heeft de nabestaanden excuses gemaakt en een schadevergoeding aangeboden. En passagiers van Transavia moeten vanaf volgend jaar ook bij chartervluchten betalen voor hun bagage. Eerder voerde de luchtvaartmaatschappij dat beleid alleen op lijnvluchten. In de praktijk betekent het dat vakantiegangers een pakketreis boeken... en bovenop die kosten extra voor hun bagage moeten betalen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Met Felix Burdus. Zometeen krijgt u een midweek Den haag te horen of het kabinet van VVD en PvdA moet worden uitgebreid met bijvoorbeeld CDA en D66. Dat heet dan een tussenformatie. Hier is een formatie: de Pretenders.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 Ze bestaan nog altijd. Chrissy Hyde natuurlijk, hè, de, de frontvrouw. Dus daar denk je onmiddellijk aan. Back on the Chain Gang, een nummer uit 1982. De gids.fm. Het woord tussenformatie blijft rondzoemen in Den Haag. Aanleiding deze keer zijn de uitspraken van D66-senator Roger, Roger van Bokstel... die een tussenformatie niet onverstandig zou vinden. En eerder opperde de vvd zwaargewicht Wiegel ook al een dergelijke constructie. Over deze en andere Haagse actualiteiten spreek ik met Francisco van Jolen... eindredacteur van de Opinie en debatsite Joop.nl... en Peter K., politiek redacteur van Pau en Witteman. Ik begin met Mr. Euro, Jeroen Dijsselbloem, heren. Welke indruk maakte hij op jou, Peter, gisteren in de Tweede Kamer? Nou, zoals hij wel vaker maakt. Hij, uh, ik vind hem een koelbloedige man. Onder druk blijft hij gewoon zijn. voor het uh, uiterlijk van de... Tenminste, zo lijkt het in ieder geval. En dat vind jij knap? Uh, ja, want er was veel druk. En er was veel tumult. Um, en dat was ook begrijpelijk, want zo'n zo functie op dat niveau... Ja, dat vraagt er omdat dat je op je woorden let. Um, en dat werd uh, door veel mensen... Uh, ga, uh, uh, beschouwd als uh, dat hij dat te weinig gedaan had. Ja, natuurlijk. was het wel zo verstandig van Dijsselbloem... om na de bijeenkomst van de Eurogroep... en de besluit over Cyprus nog eens een interview te geven... aan nota bene een journalist van een krant... met wie hij niet op goede voet staat. Sowieso niet uh, met Europese journalisten. De Financial Times, daar ging het over. Hè? Ja, nou, misschien was het niet verstandig... maar je moet de context even zien. Uh, tien dagen eerder... Was, werd hem verweten dat hij te weinig toelichting had gegeven... op dat uh, besluit om die 100.000 uh, depo de depositogarantie van 100.000... niet meer uh, uh, te laten bestaan. Dus dat daar twijfel over was gezaaid. En dat werd te weinig uitgelegd in Europa, vond men. Uh, dit zou wel zijn een reactie geweest kunnen zijn... op die, dat tumult van tien dagen eerder. Dus, dus. je zegt hij maakt maakte fout... en vervolgens maakt hij een tweede fout om die te herstellen. Nou, hij, hij, hij denkt van oké, okay, dat gaan we niet nog een keer gebeuren... ik te, ja, te weinig uitleg geef, dus, dus hij doet het nu wel... En nu deed hij het iets te veel, inderdaad, ja. Dus daar zullen ze ook voor leren, dat ze denken van nou, de volgende keer moeten we dat... Hij uh, moet vervolgens zo... een verklaring uitgeven, waarin hij eigenlijk, nou, hij neemt dan niet zijn woorden terug. Maar hij moet toch uitleggen dat wat, wat hij gezegd heeft, dat dat niet de bedoeling is. Nou ja, kijk, hij, hij bleef volgens mij heel erg bij zijn verhaal, behalve dat hij dat ene woordje ging uh, ontkennen. Template. Ja, blauwdruk. Precies. En de schabloon. Dat is het verschil tussen blauw en schabloon. Daar gaat het elke keer over. Ja, volgens mij. Dat had hij ja. ook niet moeten doen. Hij had dat, dat woord niet moeten terugnemen. Het verhaal was namelijk heel helder. En het eerlijke verhaal, zoals Duitsman. Ja, het maar ziet. je kan je afvragen of hij als voorzitter van. Het, dat is allemaal heel erg gevoelig. He, ik begrijp dat Dijsselbloem dat goed wil doen. Je zou dat kunnen zeggen vanuit ons perspectief en vanuit het perspectief van het PVDA. Ik zou, he, is dat erg goed? Want hij geeft de boodschap: ja. jongens, die banken, he, jullie moeten eens een keer luisteren. Maar ja, is dat altijd nou... een eerlijk verhaal? Je nee, ja, hij zegt eigenlijk: uh, uh, je gaat eraan als je je gewoon. Uh, we komen je niet redden. He, je moet er maar niet aan denken dat je het, het geld van de belastingbetaler. Ja, de visie maar verdurend... van de PVDA en van meer partijen... Precies dus. Maar je kan je afvragen of je dat als voorzitter was zo'n groep. Er is een akkoord gesloten. Dat is allemaal een beetje een kaartenhuis. Dat is heel ingewikkeld. Of jij dan... Hè, wat, wat, wat is de fouten die hij gemaakt heeft? Hij heeft niet gezegd welk, wat het akkoord was dat gesloten is. Wat je als voorzitter moet doen. Maar hij heeft gezegd... wat hij denkt dat de gevolgen daarvan zullen zijn. Nou, dat is niet zo handig. Want waar gaat zo'n akkoord nou om? Dat niemand zich daarover uitlaat. Je hebt een akkoord, dat is klaar, dat is af. En je moet dan niet gaan zeggen... nou. En nu? Want dan voeg je eigenlijk iets nieuws toe aan het akkoord. Ja, ja. ja nou ja, het was dus een vorm dus van overcompensatie. Omdat hij de vorige keer uh, die uitleg niet had gegeven, deed hij het nu extra. Ja. En dat zullen is de volgende keer. Want dit wordt heus maar geëvalueerd weet, bij financiën. Hoor. Je weet ook je wel, Peter. Als je uh, te langzaam rijdt, moet je de volgende keer niet te hard rijden. Je moet juist de nee, snelheid hebben. En nou, dat is wel een puntje hij, hij heeft nu een week tijd, heeft hij twee keer heeft iets gedaan wat niet handig was? Ja, had. misschien heeft het ook iets te maken met uh, de, de functie op zich, weet je wel. Toen hij deze, deze functie kreeg als voorzitter van die eurogroep is er wel eventjes overwogen om nog een extra staatssecretaris aan te stellen... voor de rijksbegroting. En het was natuurlijk niet onverstandig geweest dat dat was gebeurd. Want die voorjaarsnota uh, komt eraan. Uh, dat loopt allemaal gewoon door, terwijl Europa gewoon al zijn tijd kost op dit moment. Ik kan me ook voorstellen dat iemand gewoon het te druk heeft. En het verschil moment. met zijn voorganger in europa Juncker is natuurlijk groot. Hè? Dat was een man die hield van geheime vergaderingen van de eurogroep. En om zijn eerlijkheid stond hij ook niet echt bekend. Moet Dijsselbloem dan toch maar die werkwijze gaan overnemen? Is dat de bedoeling? Nou ja, dat zie ik hem niet doen, want de, zowel hij als Samson geloven enorm in het eerlijke verhaal. En dat zal hij ook uh, blijven uitdagen. Hij zal wel alleen wat stiller worden. Kijk, en misschien moet hij toch iets van die christendemocraten leren, want... De christendemocraten die, die liegen niet hoor, dat, dat zie je verkeerd. Dat liegen is het niet <lacht> bij Juncker. Het is gefaseerde waarheid vertellen. Je hoeft niet altijd alles te zeggen. Nou, Juncker had als voor natuurlijk dat hij zowel premier was als minister van Financiën. Dus hij kon wat makkelijker opereren tussen al die verschillende overleggen door. Um, wat, wat waar het volgens mij ook een beetje om gaat, is wat je... Als je kijkt naar Nederland, van wat de, hoe de maatschappij zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld heeft. Wat er uh, is weggegaan, is het gevoel voor tact. Dat vinden wij niet meer interessant. Tactisch zijn. Eh, tact, met tact opereren, dat wordt niet beloond. Je moet zeggen waar het op staat. Klaar. Dat is een beetje. Ik zeg wat ik denk. Politiek, zeg maar, wat nog steeds naëilt. Het populisme van Pim Fortuyn en nou, dat is. Dat is niet alleen het populisme, maar gewoon ik vind dat, dat zo moet zijn. En daarmee uit. En klaar en klaar. Nou, en met, de vraag is nu, als je in zo'n Europese constellatie werkt, Waar bereik je dan meer mee? Met tact. Of zou je kunnen zeggen... nou, Dijsselbloem gebruikt een breekhuizen... en Nederland gaat weer zeg maar, een soort gidsland worden... want wij gaan laten zien dat je dat op een andere manier moet doen. En daar... Ja, daar schippert die twee. Ik ga het hebben, heren, over Informatie. de tussenformatie. Uh, Wiegel gooide begin deze maand de knuppel in het hoendrok. Hij pleit ervoor dat uh, CDA en D66 zouden toetreden tot dit kabinet van VVD en PVDA. Zodat er in de Eerste Kamer niet steeds moeizaam naar meerderheden gezocht hoeft te worden. En deze week toonde ook D66-senator van Bokstel zich voorstander van zo'n tussenformatie. Wordt er serieus nagedacht over deze optie, Peter, in de politiek? Nee, nou, als ik het uh, navraag, bij, het maakt niet uit bij welke partij, coalitie of oppositie. Ik word met hoog gelach begroet. Het is gewoon niet aan de orde. Um... Maar waarom begroeten? Want wat, wat, hoe ging het in het gesprek? Waarom kwam het buiten? Sven Kokkeman die zegt van jullie zijn bezig met onderhandelingen. Dat het was een oog en oog in zijn programma. Nee, ja, een ja. oog en oog. He? Die speelde dat gewoon hard. Die zei ik heb gehoord jullie zijn bezig met onderhandelingen. Uh, waarom heeft Roger, Roger van Bokstel hem dan niet in zijn gezicht uitgelachen? Nou omdat er ook wel een soort spel in zit natuurlijk. Weet je wel. Uh, het is ook waar dat D66 heel vaak de rol zou moeten spelen. Die de, de coalitie uit de brand zou moeten helpen. Tuurlijk is dat zo. En um, Van Bokstel kan op een bepaalde manier Pechtel nog belangrijker maken door te zeggen van nou, ik zou nog maar serieus met hem gaan praten. Dat kan Pech, Pechtel natuurlijk zelf niet zeggen. Maar ik denk dat het meer past in het politieke spel dan dat het een reëel aan de orde is. En dat er reëel over na wordt gedacht. Want, Ook bij het CDA, dat, nee, totaal niet. Het CDA is dolblij met die oppositierol. Die geniet. Ik heb gisteren nog een tijdje met Buma's te praten, Nou, die, is, uh, die geniet van dat van dat, uh, van dat hele andere manier van politiek bedrijven dan niet. Dan twee jaar gedaan heeft, weet je wel. Hij is al twee jaar lang vast in dat corset met de PVV en de VVD. En ze doen het nu op deze manier. Ja, er stel, echt plezier. Stel nou, stel in. nou dat, je, dat je D66 dat hij dat zich voegt bij de coalitie. Dan wordt de rol van het CDA in de Eerste Kamer een stuk lastiger volgens mij. Want dan he, he, kan je ja, heeft er dan, je hebt een coalitie die de Tweede Kamer een hele grote meerderheid nee. heeft. En je hebt in de Eerste Kamer komisch twee zetels tekort, dan kan het CDA daar niet gaan loop, obstructie gaan lopen. Nee, maar goed, D66 wil niet echt bij dit kabinet horen. Dat je toch althans? Hè? Ja, maar dat geloof je toch ook wel? Ik bedoel, dit is een heel moeizaam kabinet. Dat het een moeizaam regeert, allemaal moeilijke dingen moet doen. Nou, tenzij als als D66... D66 wil weer verdwijnen, moeten ze vooral zich aansluiten bij deze coalities. Het is hun, voor hun juist goed om een beetje afstand te houden. Tenzij je kan zeggen van D66, de Pechtold, we hadden het de vorige keer over, die zit aan het einde van zijn leiderschap. Nou, als die als laatste prestatie nog even kan doen... dat via weer een unieke constructie D66 alsnog... want het doel van de politieke partij is nog altijd om in het kabinet te komen... alsnog in het kabinet terechtkomt, heeft hij een mooie prestatie geleverd. Nou, dan moet hij wel meteen premier kunnen worden. En dat zie ik voorlopig nog niet gebeuren. Dan is er vandaag het nodige over, <laughs> over 50PLUS. Op de voorpagina van Trouw lees ik dat de oudere bonden niet blij zijn... met de komst van 50PLUS. Die partij zou de solidariteit tussen jongeren en ouderen ondergaven. Gaat 50PLUS er inderdaad last van krijgen? Van het feit dat de oudere bonden <coughs> niet achter de partij staan? In althans niet... Eh, nou, ik, ik dacht, verbaal. weet je, ik bel Jan, Jan Nagel even. Daar heb, heb ik vroeger nog wel eens mee te maken gehad. En ik vraag hem of hij zich zorgen maakt over deze oudere bonden. Nou, Jan is een blijmoedig mens. Dus die zag dit als een aanbeveling. Um, de oudere bonden hebben de, zien nu in dat ze de kans hebben gemist. En zijn jaloers op 50PLUS. Dus ik, ik citeer Jan Nagel ongeveer. En um, um, dit is alleen maar het bewijs dat wij succes hebben. Zo moet je dat zien. Ja, maar als je kijkt naar de boodschap van die ouderbonden, bonden. dan zouden die ouderbonden bonden ook misschien, al moet je hun aanhang niet overschatten. Hun boodschap is natuurlijk al een ongelooflijk redelijk. Hè. Zij zeggen: wij willen geen wicht tussen die generaties. En je ziet dat 50-plus daar een beetje last van krijgt. Dat ze ook proberen te zeggen: van wij proberen ook jongeren te gaan vinden. En zo. Nou ja, sterk, want moet is de hond onderzoekt zaken van ja, 50-plus. En dan dan, je ziet dan ook dat het bij 30 en 40 is ook ja, uh, enorm ja, aanstaat, de boodschap. Ja, onder de 50-plus aanhang. Ja. Ja. En uh, <laughs> dat werkt dan heel erg goed. Dus die. Uh, uh, maar je moet eens even kijken wat er vandaag gebeurt. Hè? We hebben dit: oudere bonden, die klagen over 50 plus. Die zeggen van ze polariseren. Ze houden er nare methodes op na. En Dat is ook heel uh, belangrijk. Uh, Krol die komt weer onder vuur te leggen, omdat hij toch uh, rare dingen heeft gedaan. Ja, het Algemeen Dagblad meldt dat uh, Henk Krol van 50 Plus als Kamerlid nog subsidie bleef aanvragen. Dat deed hij in november 2012. Bij nou, het ministerie van, van Onderwijs namens de Stichting Vrienden van de Gaykrant, waar hij voorzitter van was. En die nevenfunctie had hij nooit gemeld. Nee, hij zei dat hij hem vergeten was. Dus dat was eigenlijk tot nu toe had hij gezegd van... oké, okay, ja, die nevenfuncties wist niet dat hij die had. En nu blijkt dat hij, dat hij, terwijl die Kamerlid was... uit zijn functie uh, uh, ja, twee tonnen binnen heeft gehakt. Dan ben je toch niet vergeten dat je dat hebt gedaan, lijkt mij. Ja, Krol is, heeft een probleem met het AD vooral. Hè. Die zitten nogal flink op, zijn, uh, op hem te hameren. En, uh, en uh, dat stellen we vaak vast dat de dingen niet kloppen. Uh, dat wordt door de 50 plus ook een beetje als een soort veter gezien. Dat is geen vete, die journalisten doen gewoon werk. Nee, maar natuurlijk... Ja, ga er, ga er Krol, geen vete van maken? Nee, nee, nee. Ik zeg alleen eventjes hoe er aan die kant tegenaan wordt gekeken... en dat, dat het één medium is dat het verder niet zo heel erg wordt opgepikt. Maar goed, door waar rook is, is vuur, zou je kunnen denken. En Krol heeft, uh, moet natuurlijk integer zijn... want in, integriteit is uh, heel erg belangrijk in de Nederlandse politiek. Kan die het hier nog moeilijk mee krijgen? Nou ja, het lijkt me logisch dat het presidium nu eens een keer... even een gesprekje met hem gaat voeren... en in ieder geval een kopje koffie drinkt. Want ja, uh, we kunnen niet... een, een Samenlid hebben we dat uh, zodanig onder vuur ligt de hele tijd. En er is nog een derde ding, klein dingetje. is natuurlijk dat uh, uh, uh, 50 plus is een slachtofferbord. Uh, van kijk eens, wij ouderen, wij zijn de slachtoffers. Nou, uh, blijkt nu vandaag weer dat de ouderen helemaal niet de slachtoffers zijn. Zeker nog van alle groepen in Nederland. Zijn zij zijn de enigen die zo'n beetje niet afzakken naar de armoedegrens. Blijkt ja. een rapport van het Sociaal en Cultureel Plan. Precies. Francisco van Jolen, eindredacteur van de Opinie en debatsite Joop.nl. En Peter K., redacteur van Pauw en Witteman. Just another day. He's out, too. Je vast en zeker wel een keer gehoord. Just another day, John Cicada. Hij is geboren op Havana, <laughs> Cubaan dus. Maar tegenwoordig woont hij in Florida. Gedichten van Louis Couperes op muziek gezet door een punker. Waarom in vredesnaam? Nou, dit jaar is het 150 jaar geleden dat Couperes werd geboren. En dat is aanleiding voor tal van activiteiten. Botte Jellema, Couperes en punk? Ja, toch klinkt het klassieke dat je nu zou verwachten, maar dat zal ik je zo uitleggen. Eerst eventjes die muziek. Toen acht jaren geleden, ik al bezig. Voor het allereerst verklaarde gij zie, zij is ziel en uchtenkrieken maakt zij vrij uit zelfgeheim zich en blikt waar zij mag. Ja, je hoort Jan Kobus Zeuninga. In het noorden van het land zullen ze nu verrukt opspringen, want daar is hij echt een legende. In de jaren tachtig was Zeuninga de voorman van de punkgroep Kobus Ga naar Appelscha. Kobus, ja. Je kent hem. Uh, later was hij uh, dat van de pret, f, het pret-folk duo Pickmeet. En Dat speelde in de jaren negentig op de grootste dorpsfeesten in Friesland... en stond wel drie keer op Lowlands, heeft er ook de hele wereld mee over gereisd. En hoe doet hij dus Couperes. En het is een cd geworden met tien gedichten op muziek. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn vier gedichten over een beeldengroep... van de Friese beeldhouwer Pieter Pander. Couperus leerde Pander in 1895 in Rome kennen en ze raakten bevriend. En hij schreef vier sonetten over die beeldengroep onder de naam Alba. En daar hoorde je net een stukje van. En die beelden die staan sinds 1924 in de Pieter Pander-tempel... in de Prinsentuin in Leeuwarden. Ja. En dat was dus de uitgelezen plek om Jan Koberseuning te ontmoeten. Een heel mooi oud filmpje nog van. Ja? 1924. Toen is het geopend, hè? Toen het geopend. Het is een heel mooi oud filmpje, het duurt maar 40 seconden of zo. Heel grappig om te zien. Ja, allemaal van die mannen met een mooi jacket en hoge hoed op. Uh, een tempeltje, het is helemaal rond. Een uh, hele mooie gekleurde ramen, bijna kerkramen zitten erin bovenin. Het is niet zo groot. Er een klein koepeltje nog bovenop. Yeah. Het licht is hier heel, heel mooi, vooral als de zon schijnt. Dat, uh... ja. oh, bijzonder, zeg. Dit was gewoon een wens van uh, Pie Pander om deze vijf beelden in een tempeltje te hebben. Ja. Er staan vijf beelden om ons ja. heen. Met de woorden eronder moed, gevol. Uchtend. Uchtend. Wat is uchtend? Ochtend, hè? Ochtend. Al die beelden samen. Alba, hè? Alba is Italiaans voor uh, dageraad. Ah, oké. Okay. En dan hebben we gedachten nog en kracht. Ja. We er nu vlakbij Manshoog op een sokkel van een kleine meter. In wit marmer uitgevoerd. ik dat goed? Ja, dus in dat gedicht is het echt letterlijk dat hij dat voor het eerst ziet. En dat hij denkt, oh, dan moet Pander daar wel heel voorzichtig mee zijn. Hij vindt ze inderdaad heel mooi. En uh, daarom heeft hij ook nog uh, vier sonetten over die vijf beelden geschreven. Is dat niet een beetje raar? Vier sonetten over vijf beelden? Nou, deze twee gooit hij de buitenste. Die zijn een soort, dat zijn de stoere mannen. En die moeten die andere drie beelden eigenlijk een beetje. De kracht de, en, de, ja, en de moed. moed en de kracht. Ja, precies. Dat, dat zijn de twee mannen. Ja, kijk hier. Uh, Zij banen het werkelijk leven recht en ruw. Aan zuster twee, hè. kijk twee zusters. En broeder Devenaard. zielerschuw. Die drieën: naakt en dan Zee. naakt, Zee, Moed en Kracht. Zij zijn ziel, nadenken en gevoel, de arbeiders twee, zonder wie het aardse doel nooit zou bereikt, nooit aardse taak vol pracht. Janko Berseuning gaan. Dat was in het volledig toch een punk, hè? Hoe komt hij dan bij Louis Coupiers? Ja, nou hij was al eerder met uh, de dichtkunst bezig. Hij maakte alles een cd met uh, Nederlandstalig werk van Fri in Friesland geboren dichters. Maar het begon nog, eigenlijk nog weer verder daarvoor. De combinatie van punk en poëzie. Nou, wat op zich wel grappig is, is het eerste bandje dat heette Pimbasis in het begin jaren 80. En het e de eerste nummer wat we ooit hebben opgenomen, dat heette Does It Matter? En dat was een uh, heel cynisch gedicht van een Engelse dichter... Siegfried Sassoon, mm -hmm. over de Eerste Wereldoorlog. Okay. Dus eigenlijk is de cirkel nu rond. Ja. Ik kan doodgaan. Ja. Het, is, <laughs> het is minder on onlogisch dan het, dan het misschien eigenlijk, in mijn ja, ja. Ja, ja. ja. Wat ook opvallend is, is dat u voor een muziek en een stijl hebt gekozen... die mij doet denken aan, zoals ik me dat dan voorstel... dat oude barden dat uh, zouden uh, hebben. Dus uh, met alleen een gitaar, een handjevol akkoorden. Ja, kijk, met die punkband schreef ik ook de liedjes op de klassieke gitaar. Ik ben nooit echt uh, sterder in geweest, maar ik speelde vroeger wel in wat, probeerde wel klassiek te spelen. Renaissance-achtige dingen heb ik allemaal wel gespeeld op de klassieke gitaar. Dus dat, ja, het is niet vreemd als je zoiets toch terug gaat horen. Nee. En Sunuga heeft niets veranderd aan de teksten. En dat is bijzonder, want het is geen hedendaags gangbaar Nederlands met teksten als. De blanke dode rust op blanke sponden. Nou je ja, zing dat maar eens. Maar dat vond hij juist wel weer mooi aan Cooperus. Dus, nou, je ziet al uchtend en zo, dat soort woorden zitten er ja. inderdaad. Uh, ja. En daar heeft u niks aan veranderd? Ik heb er echt helemaal eigenlijk niks aan veranderd. Nee, uh, qua uitspraak soms. Uh, dus hij heeft een keer. Ik bedoel, die Sterren, zegt die Sterren. Heb ik inderdaad wel gewoon Sterren gezegd. Ja. En wat sprak u dan zo aan in Cooperus? Nou, als het dichter kon, kon, ik hem eigenlijk helemaal niet. Maar we hadden vroeger thuis inderdaad wel zo'n uh, 30, 40 centimeter uh, rij boeken staan van Couperus. En gewoon die, die mooie oude taal. En, uh, ik heb nu een aantal een stuk of vijf boeken, weer eens even uh, gelezen. En... Ja, het blijft wel heel mooi. Als je even door de oude taal heen bijt, was het toch wel heel, heel mooi eigenlijk. Zo'n is een boek als noodlot. En wat een beetje een onbekende boek is, zoals De Verliefde Ezel... dat is echt heel grappig om te lezen. Die hebben bijna een hardy Potter denk ik, qua sfeer. Ja, Jan cobus Seuninga die dus die gedichten van Couperus op cd heeft gezet. Presentatie daarvan is op 31 maart in het Louis Couperus Museum in Den Haag. En op 7 april in de Pierpande Tempel in Leeuwarden, waar wij ook waren. En daar vroeg ik hem of ik nog even wat wilde spelen. Het was er steenkoud, dus de gitaar doet het niet zo goed, maar je kan het even horen. voor het allereerst verklaarde geen zie. Zij is de ziel, en echten krieken maakt zij vrij. Uit zelf geheim zich en blikt waar zij mag haar bange leven speuren. Douterach daagde al zijn oorsprong licht op het kind van klei. Ja, nu Kobersen, hij speelt uh, Alba 1: de ziel. Dat is dus in die ijskoude pier van de tempel in Leeuwarden. In die prachtige prinsentuin. Dankjewel, Botte Jellema. Maar wat kan er nog interessant zijn op televisie vanavond? Nou, misschien, Ali B. geeft antwoord. De theatervoorstelling van Ali waarin Die vertelt over zijn criminele jeugd, over zijn gokverslaving en zijn moeder. En hij won vorig jaar de cabaretprijs Nederlands Hoop mee. Dus het zal wel wat zijn. Om vijf voor half negen op Nederland 3. Begin dit uur had ik het al over de viola da gamba. De zogenaamde beenviool. Die wordt gebruikt in de Matthäus Passion. Daar valt meer van te zien en te horen in de tiende van Tijl. Waarin tijl Bekland probeert iedereen warm te krijgen voor dit meesterwerk van Bach. Om tien over half tien op nederland 3. En verder natuurlijk het journaalnieuwsuur, Pauw Witteman, Gielijn de Plag. En de band 2 niet te vergeten, om kwart over negen op Nederland 2 vanavond. Oh, dat mag ik inderdaad niet vergeten. Lies, de stelling. Stand.nl. het is terecht dat de oudere bonden 50 plus beschuldigen van polarisatie. Dat zo meteen in lunch. Surf naar de gids.fm. Tot morgen.